Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen alert moeten zijn op de MRSA-bacterie. Asielzoekers die naar het ziekenhuis komen, kunnen de bacterie bij zich dragen. Om een uitbraak te voorkomen, moeten de asielzoekers worden gescreend. Niet alle asielzoekers hoeven direct geïsoleerd te worden. Dat hangt volgens het RIVM af van de aard van de klachten. Tot nu toe is de MRSA-bacterie bij twee vluchtelingen ontdekt. De bacterie is resistent voor antibiotica... en vooral gevaarlijk voor patiënten met een verminderde weerstand. De FNV heeft het hoge beroep over het loonakkoord voor de ambtenaren verloren. Het gerechtshof in Den Haag vindt niet... dat de loonafspraken ongeldig moeten worden verklaard. Het loonakkoord werd in juli gesloten zonder de FNV. Die noemde het een sigaar uit eigen doos. De vakcentrale zegt dat de loonsverhoging ten koste gaat van de pensioenopbouw. De andere vakbonden zeggen van niet. De Turkse politie heeft bij een grote operatie in de stad Konya... 30 mensen opgepakt die lid zouden zijn van IS. De invallen volgen op een grote antiterreuroperatie gisteren in Dzerbakir. Eerder deze maand vielen bij bomaanslagen in Ankara meer dan 100 doden deelnemers aan een de vredesmars. Aanleiding was de strijd tussen het leger, de radicale Koerdische PKK. Vorige week zei president Erdogan dat de aanslagen een gezamenlijke operatie waren van IS, de Syrische geheime dienst en de PKK. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat vluchtelingen die niet voor hun thuisland kunnen uitkomen, toch mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. IOC-voorzitter Bach zegt dat dat onder de Olympische vlag kan en een symbool zal zijn van hoop voor alle vluchtelingen in de wereld. Het IOC trekt er 2 miljoen dollar voor uit. Het weer tot slot. Het is droog de hele dag. Er is eerst veel zon, later kan er wat hoge bewolking komen. Het wordt van 15 graden in het noorden tot tegen de 20 in het zuidoosten. Dit was het NCFM. ZFM. Verkeersampteet. Verkeersampteet. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Leidsendam... 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en Knaap... Prins Klausplein, 6 kilometer. En op de A27 Breda Utrecht tussen Knaap... Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In verkeersand...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 Van Arne Als de van A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 I'm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 Op de lokale omroep zie je hem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 Een ster heet deftig Arias, zeg niet dat het laar is, want driftig ben ik gauw, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem ne pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montan, dat is naar. Ik zing geen hoge zool, of in music hall, maar tra la la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 Voilà mon coeur, ça c'est le meilleur pour moi Vivre pour toi Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan Bij de opera Mila, tra -la -la tralalala, tralalala, tralalala -la, la -la. In rijen van vier staan ze bij de portier Hoor een paljas op per bier, tralalala, tralalala, tralalala -la, tra la, la, la, -la.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 Ik hou van lekker eten, dus ga ik vaak naar zaan. Kom ik er op visite, nou dan staat het staat klaar.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 Die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, de sprons nog zo Nelandaren ballen staan. En je kust een oude owe. met je kop onder de kraal. Moet je maar denken dat je dronken bent en alles is...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 uh Een witje droeg rozen, een vogel zong in de boom, die dacht dat iedereen. het. Dacht ik maar Mij uit Stel het volgende de vol. Ik haal jou van controle. Om precies, halen zes zal er staan. Is dat eten, dan een bioscoopje misschien? Wat we daarna doen, zullen we dan wel weer zien. jij er iets voor?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 Toch wel een beetje. Het is toch. Zo... Passt ons huis in. Het is zo eenzaam op de boerderij Hou je echt nog van mij, Rock Belief. Of ik nu al je liefde voorbij Verleef de tijd van de leer, met dat zandvoert.